Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Grit Wilders heeft een nieuwe verkenner in zijn hoofd. Vanochtend stapte Gron van Strien op nadat er dit weekend verhalen opdoken over fraude. Van Strien zou bij een vorige baan geld naar zichzelf toe hebben gesluist... Gert Wilders vindt het goed dat Van Strien opstapt en hij weet misschien al ook wie hem moet gaan vervangen. Ik ben bezig om iemand te zoeken. Ik ben daarna bezig om uh, bij de collega's draagvlak te zoeken voor die persoon. En als dat lukt, volgens mij moet dat kunnen lukken, dan, uh, dan kan ik morgen bij de... Um, collega's. Uh, als er een nieuwe bijeenkomst is... kan ik die uh, persoon voorstellen. De nieuwe verkenner moet dan zo snel mogelijk uitzoeken... welke politieke partijen willen praten over een nieuw kabinet. Honderden leerlingen in Brabant moesten vanochtend ineens de klas uit. Verschillende scholen in Os en Hees werden ontruimd... na een bommelding. Via het mailadres van een leerling kwam er een bericht binnen... waarin stond dat diegene zichzelf en de school wat aan zou doen. Even later bleek dat het om een valse melding ging. De scholen blijven vandaag dicht... En volgens het Rode Kruis waren er dit jaar een record aantal rampen. Denk aan de aardbevingen in Turkije en Syrië en ook de overstromingen in Slovenië. Volgens de hulporganisatie raakten sinds de Tweede Wereldoorlog ook niet zoveel mensen hun huis kwijt. Dit jaar bij elkaar al zo'n 110 miljoen. En de sleepboot die vorige week vastliep voor de kust van Zandvoort is weer los. Het schip was opgetrommeld om een vissersboot te helpen, maar ging toen zelf ook het schip in... De vissersboot ligt er nog steeds. Deze mensen gingen een kijkje nemen. Het ziet er natuurlijk schitterend uit in dit licht met zo'n zee erachter. Dat is natuurlijk wel geweldig. Mooi, maar ook wel droevig voor de mensen die erin zaten. Je denkt een klein bootje, maar toch zakt hij weg door de stroming en... Uh... We kunnen een andere sleepboot hem niet uh, eruit halen. Het is nog niet duidelijk wanneer er een nieuwe poging wordt gedaan om de kotter los te trekken. Het weer, het is schuur vandaag, veel regen en, in die, en die buien veranderen vanavond ook nog eens deels in natte sneeuw. Overdag is het een graad of negen, vanavond koelt het af tot tegen het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 No, it's sitting down on your butt. The world don't owe you. No, it's sitting down in a rut. I wanna show you. Don't waste your energy on making enemies. Just take a deep breath and work your way.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 Goedemiddag, allemaal en hallo Benno. Hallo Rob Harms. Ja, daar zijn we weer. Ja, heb je er zin in? Nou ja, ik ben helemaal wakker geschreeuwd door uh, meneer Jacker. Ja, tachtig dus, uh, jaar is hier inmiddels. Tachtig jaar. En gewoon weer een uh, nieuwe plaat uitgebracht, hè? ongelooflijk. Ja, heel nieuw album. Ja. En, uh, het gaat de, waarschijnlijk als het trein. En ze gaan weer toeren, heb ik gehoord. Dus, uh, en waarschijnlijk hun laatste toer. Uh, dus uh, we gaan het meemaken. Nou, in dit uur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 dan, uh, het is vandaag uh, internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. En hier in, in Harlem uh, vanmiddag, in een evenement uh, daarvoor. En we gaan praten met, uh, en bellen met Leida Sassen.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 Jawel, dan schijnt weer de zon. En ook vandaag is dat uh, weer het geval, Benno. Ja, hoezo, we krijgen het voor elkaar. Ongelooflijk, hè, he? ja. dan heb je regen. Maar de zonneschijn begint om twee uur met Zandvoort op zaterdag. En nu de single van The Youngest Brothers. I don't want this night to end. It's closing time, so leave with me again. This begins Jump. We can't dance in my living room Slave to the way you move Hurts when I'm leaving you hey. Just dance in the living room Love with another dude Drunk to where ladies go We can't dance in my living room Slave to the way you move Hurts when I'm leaving you hey. Dance in the living room Love with another dude Drunk It's only you And you know that it's real So why would you fight Try not to do not the way that you feel. Oh, baby, can't fool me. Your body's got other plan, so stop pretending you're shy. Just laten luisteren. Ja, uiteraard naar je eigen lokale radio. Dit is ZFM al 33 jaar met de juiste Brothers en Only Human. We gaan naar Velsenbroek toe, naar Sportpark, Hofgeest. Daar is Piet Pijper aanwezig. Goedemiddag, Piet. Hey goedemiddag. Hele goedemiddag. Ja, er wordt vanmiddag gevoetbald. De wedstrijd is vandaag om 2 uur. En FC Sanford neemt het op tegen VSV. jij bent aanwezig daar, Piet...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 Er zijn, in ieder geval is afwezig Nijzer Gostin, die is uh, niet, niet fit. Verder zie ik wel weer heel gelukkig dat, uh, dat Koen Giels is aangeschoven, dus dat scheelt heel veel. En voor de rest is het wel een beetje een team met team. Met, met Lok en met Daan en een lager, lager brug. Dus het is wel een beetje het vaste team. Ja. Ja. Nou, mooi. Oh. Hey, mooi begin, Piet. 2-0 ja. uh, op dit moment voor daar uh, in Velsbroek. En, uh, ja, ja. Een goede start. En uh, straks uh, gaan we weer verder spreken. Dankjewel okay. voor dit moment. Ja, Oké, okay, tot ziens. Tot ziens. Dat was Piet Pijper inderdaad vanuit Velsenbroek, Sportpark Velsenbroek. De Hopgeest heet dat daar. En straks nemen we weer contact op met Piet Pijper. The Place that I go eat me, gotta see it, cause they know me every time, and my sexy <laughs> reputation won't let me. Dat waren de Wee Papa Kul cool Rappers. Een lekkere, gouden, oude disco-klassieker. Heerlijk om hem weer eens uh, terug te horen zo op uh, de zaterdagmiddag. En daarvoor Piet Pijpen, namelijk uh, met het uh, voetbal ook nog. in 2-0 staan we al voor uh, aan het begin van de wedstrijd. Mooi begin uh, van die partij vandaag. En die houden we uiteraard voor je in de gaten. En we hebben nog veel meer, Benno, want het is vandaag uh, internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Ja, precies. En uh, vanmiddag om vier uur begint er een evenement. Maar we gaan eerst eens even praten met uh, Leida Sassen. Goedemiddag, uh, Leida. Goedemiddag. Goedemiddag, uh, Leida. De campagne is begonnen of begint er pas uh, vanmiddag om 4 uur?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 Ja. Is, het, is het niet minder? In Nederland sterft bijvoorbeeld elke echtdag een vrouw door geweld. Hm. Meestal haar eigen partner of ex-partner. Dus het uh, drie, de zogenaamde femicidie hè? Is dat? Ja, ja. ja, ja, ja. 53% van de vrouwen krijgt te maken met grensoverschrijdend seksueel gedrag. Zo 1 um, op de 5 vrouwen met partnergeweld. Ja. En uh, ja, heel veel vrouwen, 3 kwart van de vrouwen heeft wel eens. Uh, ...seksuele intimidatie meegemaakt. Ja. En ja, het kan dus... ...seksueel geweld, het kan... ...uiteenlopen van straatintimidatie... Uh, ...dat iemand vervelend doet naar je... ...maar het kan... ...het kan uitlopen tot femicide... ...en alles wat er tussenin zit. Ja. Huiselijk geweld... Um, ...ja...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 En um, de, dat was wel trouwens al opvallend... dat de, de officier van justitie had 18 jaar uh, geëist. Maar ja. omdat meneer niet meewerkte aan onderzoek... Uh, dacht de rechter, nou, daar kan je nog eens twee jaar over nadenken... waarom je niet hebt meegemerkt en, uh, uh, heb meegewerkt. En je kreeg er nog twee jaar extra bij om uh, zijn uh, ja. zonde te overdenken. Maar, um, ja. Het thema van dit jaar, uh, Leida, het is uh, veilig overal en altijd. Dat, uh, nou, dat sluit natuurlijk uh, prachtig aan op de cijfers... die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 Dus dit jaar um, hebben we deze twee punten eigenlijk um, opgenomen om daar iets aan te gaan doen. En we zijn een bijkschouw of een stadschouw gaan doen in Haarlem. Ja. En hebben een aantal punten uh, benoemd van nou hier is het gewoon onveilig, hier durven vrouwen. S'avonds echt niet alleen doorheen.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 Uh, vraag naar Angela, is dat al algemeen goed in, in zeg maar alle Nederlandse horecabedrijven of in de, in de regionale bedrijven?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 De, heel, okay. goed ja, ja, heel goed standwoord. Okay. Veel succes <laughs> met de dat, campagne. Mag ik nog, nog één klein dingetje toevoegen? Ja. Want UN uh, Women heeft ook de slogan hashtag medestander. Dat betekent dat iedereen is medestander tegen geweld, tegen vrouwen. Want iedereen kan iets doen om het geweld te voorkomen. Ja. Uh, Oké, okay. en dat, uh, dan uh, is daar een website voor of, of uh, hoe kan hey, je dat.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 Zo is het en ja de dag tegen geweld tegen vrouwen is vandaag en vandaag deze van de Bee Gees en Morden en Wammen. van de B.G. sorry, and more than a woman. Zie je Weer bericht. Ik moet dus half drie geweest op de zaterdagmiddag bij CFM. Een lekker zonnetje op dit moment, Benno. En druk op strand, hè? Ja, het is druk op het strand. Zelfs de NOS die schrijft erover. Veel mensen op het strand. Zandvoort voor vastgelopen viskorter. schijnt een schitterend gezicht. te zijn nou... Ik kan me niet zo voorstellen wat er nou schitterend aan is. Het is natuurlijk een groot drama voor die... Uh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 Het was uh, Just Food en de Promised Land. We gaan naar uh, Velsenbroek. Want dan gebeurt wel het een en ander op het uh, voetbalveld. We spelen vandaag tegen PSV, uh, inderdaad uit Velsenbroek. En uh, volgens mij gaat het lekker daar, hè? Uh, uh, Ik wou bijna Jan tegen je zeggen, Piet. <laughs> ja, hier is Piet, hier is Piet. Wintersomstandigheden hier. Beetje regen, beetje natte sneeuw. Oh. Wind dwars over het veld. Maar uh, onze zwarte...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 Waar ik de nachttrein halen kon Dat was de mazzel die ik zocht Een ticket naar Parijs verkocht Maar voor een trein die er niet is Het is denk iets Frans, het is wat het is Maar het komt wel goed Dit jaar vier ik hoe dan ook met jou Ben ik hoe dan ook bij jou Hoe van stille nachten wachten Kerst dit jaar, dit jaar vier ik hoe dan ook met jou, ben ik hoe dan ook bij jou, van stille nachten wachten, ik vier kerst dit jaar, ik vier kerst dit jaar, gelift gevaren tussen trein. you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 ja, kakeltje vers. Dus uh, echt uh, helemaal nieuw. en uh, Ja, ik vind het wel een lekker plaatje eigenlijk. De Amerikanen noemen dat holiday season. Hè? Dit is, uh, en dat, uh, nou, dat begint ook ruim van tevoren. Ja, hoor, in Amerika begint het uh, in I oktober of zo, hè, geloof ja, ik. Oh, dat weet ik ja, niet. Nou, heel vroeg in okay, Nou ja, ik, ik begin met Peaceful Radio. begin ik uh, volgende week zondag met uh, kerstmuziek. Oké, okay, dus en uh, het, trouwens in derde uur hebben we Marco de Mes weer met een uh, mooi stuk proësie.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 En uiteindelijk, de beste man, die had zich gewoon omgedraaid, was weggelopen. En dat had niemand gezien. En die werd in goede gezondheid aangetroffen op het station van Spaanwouden. Jeetje, gelukkig maar. En als je weet hoeveel mensen hun bed uit moesten voor dit geval. Ja. Nou, dat gaat dus echt om, nou even uit mijn hoofd, een kleine dertig mensen, denk ik wel. Ja, Alles ja, ja, bij elkaar, ja. misschien veertig. je Met... kan het risico ook niet nemen, hè? Dat nee, die, uh... nee, nee, precies. Dat...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 En straks uh, gaat de fontein uh, in het uh, oranje. Dat hebben we net ook gehoord, ja, hè, van Leida. Ja, klopt, ja. Van Leida Sassen. Van uh, Stomereis Sassen. Uh, oh. Stomereis Sassen? Ja, ze is van Stomereis Sassen. Ken je oh? dat niet aan de zaal nee. Okay. nee. Oh, is het zo? So, ja, ja, ja. ja. En... Oh, dat is jouw connectie met haar? Uh... Nee, helemaal oh. niet. Nee, ik, ik ben een naar, ja. Oh, ja, ja. Moet ik helemaal naar Haarlem, roep ik altijd. Ja, morgenochtend weer. Zeker, nou ja, de dag uh, tegen geweld. Tegen vrouwen vandaag. Nou ja, vandaar dat uh, we hebben al een moord en een wommer gedraaid, he, van de bijju's. Ja, nou, dan kan deze er ook nog wel even bij. Nog twee platen tot aan het nieuwsje weer krijgen voor ons. En een van die twee is deze van Jacques Khan. Hier is ze met I'm Every Woman. Go so from sadness to exhilaration like a robot at your command.